En zo rolt het geld erin, van alle kant. Niemand die ontkwam aan Eva's zachte hand, geen sprake van vrijwilligheid, ze grijpt je bij de straat. Ah, zo moet het zijn mijn vriend, als het geld er maar in rolt, vraagt geen mens meer hoe. Nee, denk aan al die armen, hongerig, koud en moe. Maak je wensen kenbaar, wil je gaan studeren? Of een eigen huis, een vakantie, of musiceren? Eva met haar fonds maakt al je dromen waar. Al wat je moet doen, vriend. Zet je naam en je wens op het kaart, wat heb je te verliezen? Zij verandert je wereld, zal ze zwak zoekt aan steun bij onze mooie stichting en volgens tommen is wat is zo'n geld verkaasd. Ah, zoiets gebeurt mijn vriend als het geld er maar uit rolt telt een kast niet, nee wat telt en wat geld is de hulp die zij hem biedt accountants zitten in In rood moet je daar iets mee. Ronde papa van de stapel verontkosten privé. Maar waar kun je je stukje hemel in bewaring geven? Dank God voor Zwitserland. Waar een heren en dames hun appel voor de dorst bewaren. Waar je geld stort.